...in staat uh, om uh, bij de behandeling van de najaarsnota in december... ...al met een voorstel te komen. Want dan zouden we het nog alsnog bij de najaarsnota kunnen meenemen... ...en dat kunnen al aftikken. Maar u kunt die cijfers uh, vanaf, denk ik, overmorgen bestuderen. Dank u wel, meneer Bluis. De debat. Meneer Sandberger. Ja. Voorzitter, uh, mijn fractie is blij eigenlijk met deze motie... ...omdat uh, het... Uh, Eerder ingediende uh, initiatiefraadsvoorstel uh, onze goedkeuring niet kon, kon dragen. Het beperkte zich tot het boulevard. Uh, de argumenten met betrekking tot het economisch gewin voor ondernemers uh, in het dorp uh, was een aanname en gestoeld op geen, enkele, geen enkel onderzoek. Uh, dit, uh, deze motie uh, gaat uh, verder. Het beperkt zich niet alleen tot de boulevard, maar kan ook worden uh, geïmplementeerd in het centrum. Dat vinden wij een goede zaak. Want ik denk inderdaad uh, dat het, uh, het, het, uh, uh, hoe heet het uh, parkeren in het centrum met name voor de ondernemers daar een goede zaak is. Daarbij was het initiatief raadsvoorstel uh, over de boulevard uh, uh, dat... Uh, Weerhield de regulering van, van het verkeer. Dus dat wil, ik wil daarmee zeggen dat met name in de Zuidboulevard allerlei ongewenste voertuigen uh, de hele winter daar konden staan. En ik denk niet dat de bewoners daarop te wachten staan. Dus ik ben blij met deze motie en wij ondersteunen hem dan ook van harte. Dank u wel, meneer Sandberg. Meneer Kramer stak daarna zijn hand op. Aansluitend mevrouw Van der Veld en dan meneer Paap. Meneer Kramer. Ja voorzitter, ik ben uh, ja, toch wel uh, eventjes terughoudend uh, met deze motie. Want uh, er staat nogal wat. Hè. Er staat ook bij, op de laatste pagina staat bij het maken van een nieuw parkeerplan als uitgangspunt te nemen dat parkeren als in, uh, marketinginstrument moet worden ingezet. Dat betekent in mijn ogen dat u dadelijk niet alleen voor het winterparkeren uh, aan de slag moet... maar met een geheel nieuw parkeerplan moet gaan komen. En zoals ik de begroting heb gelezen, wordt daar duidelijk een of uh, gesteld. Want het is of GVP, of een parkeerplan. En we weten uit het verleden wat een nieuw parkeerplan uh, kost. Niet alleen aan tijd, want uh, dan zijn we weer vier jaar verder. Maar ook aan geld. Dat, dat, dat, is, dat is niet niks. En nu stelt van ja... Uh, we gaan dat uh, Evalisatiefonds uh, parkeren daarvoor gebruiken. Ja, dat egalisatiefonds parkeren is er juist voor bedoeld. Kijk, nu heeft u misschien een meevaller in 2014... maar het kan maar net zo goed zijn dat in 2015 u dadelijk weer een tonnetje tekort komt. En dan zitten we weer hier met z'n allen te, te vechten om waar we dat geld weer vandaan uh, gaan toveren. Dus de VFD is zo, zo geen voorstander van om... ...het Egalisatiefonds daarvoor aan te spreken. En ja, kijk, het is niet alleen ook het winterparkeer... Hè? ...want naam het CDA en ook de oude partij... ...ze hebben tijdens de verkiezingen nogal wat beloofd. Laatst nog het CDA alle woningsvergunningen ...die moeten maar 50 euro kosten... Nou, De duurste is geloof ik op dit moment rond de 180 en de goedkoopste is rond de 24 euro. We hebben de mensen die nog een strandhuisjesvergunning hebben. Zo noem ik het maar eventjes. Die mensen die zullen ook bij u gaan komen. Want als u het in de winter of goedkoper gaat maken... dan zult u met een totaalplan moeten komen hoe u alle vergunningen gaat veranderen. En u bent ook nog niet klaar. U heeft bewonersparkeren ingevoerd... ...u vangt daar 80 euro per maand voor... ...terwijl de mensen daar... ...nit tonen een interruptie. Ja, voorzitter... Eh, ik, ik, ik, ...ik bespeur in, in, in de opvattingen van de uh, heer Kramer... ...toch een, een, ja, een kleine misvatting... ...in die zin... ...dat hij uh, vergunningen... ...en fiscaal parkeren... ...maar op één hoop gooit... ...maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Voorzitter... Nee, want u had het over, namelijk over vergunningen... De bewoners die vergunning hebben, van 180 tot 24 euro. En dan nog die strandhuizen, et cetera. En die gaan we ook bijkomen. komen. Dat is op dit moment niet in de orde. Op dit moment is dat in orde. Wat doen we met het fiscaal parkeren? Niks meer en niks minder. Dat is, dat is het niet. Voorz, voorzitter, dan uh, moet de heer Tonen toch nog eventjes uh, de motie misschien ietsje beter lezen. Want misschien heb ik het mis, maar er staat hier duidelijk bij het maken van een nieuw parkeerplan. Nou, er staat. En bij de overwegingen geloof ik iets dat het een integraal uh, parkeerplan moet worden. Dat we het integraal moeten aanpakken. Samenhangen, consistent, uh, noem maar op. En daarbinnen wordt het fiscaal parkeren op een andere wijze mogelijk opgelost. Op een zodanige wijze dat door tariefdifferentiatie het in de winter aantrekkelijk is voor mensen om naar Zandvoort te komen. Ja, voorzitter, wat, uh, nou, roept het college op van BNW, herhaal... ...het winterparkeren tegen een zeer aantrekkelijk drief mee te nemen... ...in een geheel nieuw samenhangend ontwerpen keerplan. Dus wat hier staat, is dat er een nieuw keerplan komt. En dan gaat u zeggen van, we gaan alleen het winterparkeren eruit pakken. Ik u zeggen, door te zeggen waar ik het over heb is... ...dat nou, dit item gaat puur over het fiscaal parkeren. Weliswaar ingebed in een breed parkeerplan, maar dat is wat anders. Maar het gaat over het fiscaal parkeren. Meneer Voorzitter, het is niet aan mij om deze motie dadelijk uit te voeren... ...maar ik zou, als ik uitvoerder zou zijn van deze motie... ...een heleboel vragen hebben van wat ik nou zou moeten doen. Want deze gemeenteraad, die verandert eigenlijk per minuut. Het CDA staat het grootste voorbeeld van. Die komen eerst met gratis winterparkeren... Voor de boulevard, dan voor heel uh, het dorp. Vervolgens moet het gekopen worden, dan is het uh, parkeren op zondag. Het lijkt me voor het college nogal lastig om daarmee aan de, de slag te gaan. En uh, ja, ja, gelezen deze hele motie uh, kan de VVD hier niet mee instemmen. Dank u wel. Mevrouw van der Veld. Ik zou zelfs nog verder willen gaan dan niet mee instemmen. Ik zou zelfs ontraden om deze motie in stemming te laten brengen. U bent namelijk bezig met inderdaad niet alleen een financieel parkeerplan neer te zetten... maar gewoon een heel nieuw parkeerplan. En laat het nou toch zo zijn dat dat parkeerplan dat we eerst hadden... ontiegelijk veel geld en tijd heeft gekost. Omdat er geen participatie is losgelaten. En nu wilt u in vijf maanden tijd, want u wilt het uiterlijk in het eerste kwartaal... wilt u dat zien, wilt u dus een nieuw parkeerplan hebben... waarop vervolgens de Raad weer gaat lopen schieten... Dan moeten we inderdaad inspraak in, want dat is nou eenmaal iets wat we moeten, de inspraak in, de participatie. We gaan dan inderdaad een heleboel tijd en geld weer verspillen. Doe het nou eens een keer andersom. Nee, dat doen wij namelijk altijd andersom, maar pak nou eens een keer de juiste route. Ga horen wat men wil voordat je doorzet. Als hier zou staan een nieuw te ontwerpen fiscaal parkeerplan... Daar zou ik er nog over kunnen gaan denken. Maar dat staat er namelijk helemaal niet. Haalt u ook helemaal niet aan. Verder spreekt u zich in uw eigen, eigen constateringen behoorlijk tegen. U zegt de gemeenteraad in november de parkeernoten 2010 heeft vastgesteld... en heeft besloten om in de wintermaanden betaald parkeren in te voeren. Dat was uw besluit. Deze raad heeft dat besloten. En wat staat eronder... Ondanks het feit dat winterparkeren meerdere malen in de commissies en in de raad is besproken, is er nog geen eenduidig besluit genomen. In 2010 heeft u een besluit genomen. Uw eigen besluit. En de meeste partijen hier aanwezig hebben dat besluit genomen. Er enkele partij niet. Nou, er is nog maar één partij van aanwezig. Oh, dat vur ik. Dat is gemeente Belangen Zandvoort geweest, dat is ook zo. Maar goed, de overwegingen, nou, die zijn best nog wel leuk als je dat zo leest. Hè. Een jaar rond gemeenten, nou ja, dat is allemaal heel erg fijn om te zien. De posten, nou ja, inderdaad, u stelt in de eerste constateringen dat u geen juist beeld heeft. Dat klopt, dat hebben we ook niet, want we hebben alleen maar een inschatting van de omzetten. En ik zou graag willen weten wat de netto-winst daar is, want ook veel kosten gemaakt. Ja, en dan uh, verder vraagt u inderdaad aan het uh, college om met een plan te komen. En ik kan mij zo uh, herinneren nog, de laatste keer dat we hierover gesproken hebben, heeft de raad het besluit genomen om de boel te bevriezen. En ik vind dat het ook nu de raad is die de boel dan weer uh, moet gaan ontdooien, als de raad dat wil. En dan eerst zelf gaan bepalen wat de raad wil, voordat er geld, tijd en moeite wordt gestoken. In zowel de ambtelijke organisatie als in het organiseren van bijeenkomsten noemt het allemaal op. Die dingen die we hadden moeten doen voordat het parkeerplan überhaupt werd aangenomen. Dus ja, ik, ik hoop echt dat u hierover nadenkt en ja, zegt van, joh, dit, dit is gewoon nog niet rijp. Winterparkeren of gereduceerd parkeren in de wintermaanden zijn we absoluut voorstander van. Laat ik dat voorop stellen. Dat is ook logisch, want wij zijn de enige partij... die tegen het plan hebben gestemd waar het windparkeren in zat. Dus dat wilde ik nog even meegeven. Denk er alsjeblieft over na. Want dit gaat te veel geld en tijd moeten kosten. Meneer en wordt Mettes. weer afgeschoten. Meneer Mettes. Ja, voorzitter. Ik uh, uh, moet toch even de herinnering opfrissen... kennelijk van de, aan de dame aan de overkant. Omdat in de notitie van het knelpunten parkeerbeleid... 18 september 2012, u had het over 2010, niets meer gebeurd, geen 31 besluit genomen. Daar staat op bladzijde 3, 5 over exploitatie en meneer andere opties op het tarief. Meneer Metters, meneer meneer meneer meneer nee, u zegt dat ik iets heb gezegd. Het enige wat ik heb voorgelezen is wat u heeft geschreven. U zegt dat het, ondanks het feit dat het in de in diverse commissies... Heb ik niet gezegd, ik heb alleen gezegd wat hier is gebeurd. Na 2010, Heer, zwart op wit. Na 2010, ja. En ik heb hier dus een notitie over 2012. Die heeft u gezien, want u zat toen wel inderdaad, en ik niet. Maar ik zal u helpen. Daar wordt dus inderdaad over het winterparkeren gesproken. Uh, omdat het een optie is om dat te verlagen naar 1 euro per uur. Dus we hebben wel degelijk daar eerder over gesproken in de context van een knelpuntenbeleid, parkeerbeleid in 2012. En hier heeft u die notitie. Los daarvan, voorzitter... Sorry, meneer de voorzitter. Maar meneer Metters, ik, ik weet niet waar u het over heeft. U zegt dat ik dingen heb gezegd die ik niet heb gezegd. U haalt er feiten bij die u zelf hierin had kunnen vermelden. Ik zeg niet dat er niet over gesproken is. U zegt dat er over gesproken is. Ik heb niet gezegd dat er niet over gesproken is. We stoppen nu deze discussie. Ja, ik lijk niet een alzheimer. Nee, mevrouw uit. Van der Veld. We houden het netjes. Mevrouw Van der Veld. Nou, de insteek van uw zinnetje was net niet neutraal. Ik zie hem door de vingers. Meneer Paap. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat het CDA naar mij geluisterd heeft twee weken geleden dat ik zei dat ik liever het wintertarief uh, zie uh, door uh, het heel fiscaal gebied uh, dan alleen maar uh, gratis uh, parkeren op de boulevard. En zo op het centrum en de ondernemers in het centrum uh, ook baat bij. <coughs> Verder uh, uh, ja, roept het, uh, uh, deze motie alleen maar op aan de wethouder om in een parkeerplan te komen. Ik weet nog, een paar maanden geleden heeft de wethouder ook cijfer aangegeven... dat hij daarmee zou komen uh, begin volgend jaar. Dus wat dat betreft begrijp ik deze, de hele commotie daarin niet. Want hij heeft het zelf al aangegeven dat hij daarmee zou komen. Dus wat dat betreft uh, is het helemaal in orde. Dank u wel, meneer Paap. Dames en heren, volgens mij is het debat op dit abonnement wel gevoerd. Ja, voorzitter, ik zou het toch fijn vinden als ik ook een reactie uh, krijg... Uh... Ja, of van het college of van degene die, uh, die dit uh, als uh, parkeerplan uh, naar voren gaat brengen. Want de, uh, bij mij bestaat nu echt uh, onduidelijkheid over hetgene wat hier uh, wordt, uh, nou ja, niet wordt besloten, maar het college wordt opgeroepen. Opge, uh, ja, en kijk, en als ik de heer Metters nu ook net hoor van, uh, ja, het moet 1 euro worden. Nou, dat is een simpele rekensom. Ik mag nog heel veel mijn punt afmaken. Ik, ik, ik, ik er wel, dus dat is uh, altijd goed. Um, <laughs> nou ja, voorz, uh, kijk, voorzitter, en, ik wil en, er toch en, op reageren. Want ik vind triggeren oké, okay, maar als het niet gezegd is, is het niet gezegd. Als het genoemd wordt als iets wat onderzocht gaat worden... is daarmee niet door mij gezegd dat het dat gaat worden. Goed. En uh, toch wel een beetje ja, bij de ja, feiten voor, blijven. Voorzitter, voorzitter, als ik daar heel even kort op mag reageren. Het tarief is op dit moment 2,20 euro. Voor het hele jaar. Nou, wil je het een beetje aantrekkelijk maken... dan moet je het naar een euro brengen. Dus misschien heb ik bijvoorbeeld. Hè? Nou goed, het is een hele simpele rekensom. Het college heeft uitgerekend... als je het op de boulevard zou doen... kost het 250.000, dus dat is de helft dan. Dus dan moet u een dekking zoeken voor 125.000. En als het de heer Paap die net wegloopt... volgt, dat het voor het hele dorp moet gelden... dan is het de helft van 540.000. Dus zult u een dekking moeten vinden van 270.000 euro... Nu kunt u dit wel bij het college gaan neerleggen. Maar ik had het fijn gevonden en het was ook de oproep in de commissie... als u met z'n allen bij elkaar gaat zitten om te kijken om het echt mogelijk te maken. Maar dit is gewoon weer uitstel en uiteindelijk zal dit tot niks leiden. En meneer Kramer, heeft u daarna nog behoefte aan een reactie van het college? Ja, voorzitter. Dan ik ben benieuwd wat het college nu gaat doen. Meneer Kuipers, kunt u kort en bondig reageren? Zo, dat is een lastige... <lacht> Um, nou, laat ik vooropstellen... Um, ik kan me herinneren uit de verkiezingsperiode... dat parkeren een serieus issue was... in heel veel van, van de debatten en van de verkiezingsprogramma's... die ik bekeken heb. Het speelt in het dorp. En men begrijpt vaak niet goed... Uh, waarom ook in, uh, in deze raad... in het verleden een aantal uh, beslissingen is genomen. Um, ik denk dat het parkeerbeleid... zoals we dat nu in Zandvoort hebben... dat dat uh, op, een, op een dun draagvlak... wellicht zelfs op een ontbreken van draagvlak uh, kan rekenen... En dus is het zaak om naar dat hele parkeerplan te gaan kijken. Het probleem is alleen dat we elkaar een klein beetje in de hebben genomen. Want inmiddels is het parkeerbeleid in Zandvoort ook een belangrijk instrument geworden voor onze begroting. En daardoor komen we steeds in een cirkel terecht. Waarin eigenlijk iedere keer de conclusie wordt getrokken. Lastig onderwerp. Hoe gaan we er nou mee om? Begin dit jaar is het zelfs bevroren door de raad. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. En eh, ik heb in het verleden hier aangegeven... dat ik graag eh, naar het parkeerbeleid zou willen kijken. Eh, ik kan me goed herinneren dat er toen vanuit uw raad werd gezegd... ja, dat, u kunt die ambitie hebben. En we hebben het eerder eh, vandaag ook gehad over de ambitie van het nieuwe college. Maar toen werd me eigenlijk volgehouden... het is bevroren en zolang het bevroren is, kunt u niks doen. En ik zie in deze motie wel een duidelijk signaal van de raad... dat men wil dat er opnieuw wordt gekeken naar het parkeerbeleid in Zandvoort. Beginnend bij de fiscale zone... Uh, kortom de uh, betaald parkeerautomaten. Uh, ik ben blij dat het voorstel niet langer zegt dat het gratis moet zijn met alle gevolgen van dien. Maar dat het eigenlijk een uitgebalanceerd plan kan worden waar ik aan mag meeschrijven. Waar u als raad wat van kunt vinden. En als het gaat om het, uh, het, het algehele uh, parkeerbeleid uh, in Zandvoort. Ook daar is het mijn ambitie om de vele vergunningen die wij inmiddels hebben. De vele uh, verschillende ...gedifferentieerde tarieven, om daar eens een keer goed naar te kijken. Ik breng u in herinnering dat bij een van de laatste commissievergaderingen er ook een petitie is aangeboden. Dat ging ook over de vraag waarom moeten we in de winter betalen als er eigenlijk geen parkeerprobleem is. Sterker nog, als er bijvoorbeeld helemaal geen strandhuisjes zijn waar wij gebruik van kunnen maken. Breed in de samenleving heeft men in het verleden het argument opgepakt, zoals de politiek het ook uitdroeg... ...parkeerbeleid moet parkeerproblemen oplossen... En ik zou het jammer vinden als we nu toch weer in die weurgreep landen, waarbij de fiscaliteit de doorslag geeft om het uiteindelijk bevroren te houden... want daarmee lossen we het ook niet op. Dus ik zie in deze motie een belangrijk signaal om hiermee aan de slag te gaan. Ik wil ook graag die ruimte om dat te doen. Ik lees in de motie zelf overigens wel degelijk dat het start met het fiscaal parkeren... met andere woorden de boulevards, het centrum, daar waar betaald parkeren automaten staan... Uh, daar zal mijn eerste uh, startnotitieplan van aanpak, uh, denk ik, ook mee beginnen. Maar ik realiseer me ook, en daar heeft de VVD absoluut een punt, dat capaciteit, of het nou ambtelijk is of financieel, daar natuurlijk een rol in speelt. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik ook in januari kom met een wat bredere beschouwing op dat thema. U heeft de afgelopen week ook een aantal antwoorden al gehad van mij uh, en van de organisatie over de dilemma's die hier spelen. Nou, die wil ik graag meenemen. Nogmaals, ik zie de motie als een... Eerste start waarbij uw raad zegt: we willen toch dat er weer naar het parkeren gekeken wordt, um, en ik wil daarmee aan de slag. Dank u wel, meneer Kuipers. Het is niet de bedoeling dat we hier nu al gaan hebben over het plan van aanpak, over het parkeren zelf. We hebben het hier over een motie die een richting aangeeft. En voor mijn gevoel besteden we nu heel veel tijd en inhoud al aan iets wat in een heel erg begintraject staat. En ik kijk naar de klok. Het is 20 over 12. Ja, voorzitter. Nee, nee, kijk, u, u, u, daagt, u daagt ontzettend uit. Kijk, in uw eigen begroting, waar ook uw handtekening onder heeft gezet, staat duidelijk een keuze tussen het GVP en het parkeerplan. En als ik de heer, uh, heer Kuipers nu begrijp, ja, gaat hij maar een beetje oriënteren. Maar wat hier wordt gevraagd is iets heel anders uh, dan u uiteindelijk... Uh, Het gaat erom dat volgens mij de belangrijkste argumenten door u in debat zijn gebracht. En dat we het niet eens worden is een gegeven soms. Als u nog nieuwe argumenten heeft, bied ik daar ruimte voor, maar ik wil een herhaling van zetten voorkomen. En dat gevoel bekruipt mij namelijk op dit moment. Ja, voorzitter, het is heel simpel. Er zal een dekking moeten komen. Ja. En als zodra die dekking er niet is namens de partijen die dit indienen... dan is het gewoon een, een, ja, een onzinnige motie. Het is heel, een hele simpele rekensom. Als u de tarieven wilt verlagen... wat de strekking is van deze motie... dan zult u met een dekking moeten komen. Dit is gewoon heel simpel gebracht met de motie. We gaan weer in januari kijken en dan zien we wel weer verder. Uh, meneer Simons en mevrouw Van der Veld. Kort en bondig. Ja, ik kan kort en bondig zijn, voorzitter... ...want ik heb alleen een, uh, een bijdrage... ...om uh, het ontbreken van dat... ...fiscale par parkeren dus uh, te ondervangen. Want daar gaat het om natuurlijk. En dat is in de eerste bullet van... ...de, de oproep aan het college... ...voorzitter, het winterparkeren... ...en dan toe te voegen... ...in fiscale gebieden... ...tegen een zeer aantrekkelijk bedrijf... ...tarief enzovoort. Dus de toevoeging van... ...in fiscale gebieden... ...dan staat dat ook bij de oproep aan het college... ...en is het duidelijk dat het om die gebieden gaat... ...en dat het verder om een plan van maanpak gaat... ...dat mag duidelijk zijn. Mevrouw van der Veld. Uh, je bijna gelijke strekking... ...alleen uh, zou ik dan het liefst zien... ...dat u voor ieder woordje parkeerplan fiscaal neerzet. Dat duidt aan dat u het puur alleen over daar... ...waar betaald parkeren ingesteld wordt... En nu, eh, zoals het hier staat, is het een totaal nieuw parkeerplan. Sorry, ik mag het er niet over hebben. Maar inclusief vergunningen wel of niet. Inclusief eh, alles. Noem het maar op. Waar we al die toestanden over gehad hebben. Ontheffingen en al. Dat is wat hier staat namelijk. U heeft het over een parkeerplan. Een geheel nieuw. Als het fiscaal is, nou, dat ga ik nog mee ook. Maar moet wel erbij staan, fiscaal parkeren. Volgens mij praten we hier alleen maar dat er een plan van aanpak wordt gemaakt. Dat is dus aan het begin en wat weer aan uw raad wordt gepresenteerd. Daar worden wat accenten her en der over gelegd. Daarom kunt u het mee eens zijn of niet, dat is de essentie. Er wordt geen rekensom gemaakt op dit moment, er komt als u het plan heeft en u vindt het niet goed, kunt u het laten aanvullen. Dat komt er. Dat zijn de essenties van wat het debat nu is. Als iemand daar nog iets aan wil toevoegen, dan hoor ik dat wel. Maar anders stop ik het debat over deze motie. Dat is een motie. Heeft u nog iets toe te voegen, meneer Kramer wat nog niet is gezegd? Ja voorzitter, uh, nog één uh, klein puntje. Uh, ik denk dat een heleboel mensen hier uh, in de kou worden gelaten door de, de ondertekenaars van deze motie. Er zijn mensen die betalen nu 80 euro voor een uh, vergunning. Uh, waar ze iets is beloofd. En wat totaal niet uh, uh, waargemaakt is. En het uh, zou zonde zijn als je het dan doet. Omdat het er niet integraal mee te pakken. Daarmee sluit ik dit onderdeel. En ik stel een ode voorstel voor. Het is inmiddels vijf voor half twaalf. Ik heb echt geen behoefte aan om nog na twaalf uur hier te vergaderen. Gisteravond vond ik aan de late kant. Dus of wij maken nu de werkafspraak dat de resterende onderwerpen... inclusief besluitvorming voor twaalf uur worden afgerond... of dit is een moment om te schorsen. En dat betekent dat de agenda... Uh, ...moeten worden getrokken voor een vervolgvergadering. Ik leg het dilemma maar even bij u neer. U kiest het tempo. Ik probeer het tempo te maken, maar Voorzitter, u bepaalt het. Maar dan even een vraag ter verduidelijking. Bedoelt u dan dat alle uh, nog te behandelen agendapunten... ...moeten uh, zijn afgerond voor 12 uur? Ja. Dat gaat niet lukken. Nou, dan mag u gaan kiezen wat we gaan doen. Voorzitter, dan stel ik voor een schorsing. Goed, we gaan. Nee, nee, een volledige. Even, dames en heren, niet door elkaar praten graag. We gaan even een rondje maken bij de fractievoorzitters. Mijn vraag is, gelet op het tijdstip, ik wil niet na twaalf uur nog vergaderen. Red u het om in een compacte vorm de onderwerp te doen. Dan wel zegt u, ik kies voor een schorsing, en dan zal naar verwachting maandag worden verder vergaderd. Nee, hey, we gaan niet meer vragen wie wel kan, meneer Kramer. We zitten met een tijdprobleem. Even, dus de eerste ja, vraag. Ja, voorzitter, is... dan kunt u net zo goed donderdag zeggen, maar waarom maandag? Donderdag is deze zaal bezet. En is er een, ook een andere bijeenkomst al gepland. Dus we zijn. Eh, dat is een keuze. Nou, dan kiezen we een andere datum. We gaan eerst het rondje doen, meneer Simons. Schorsen, voorzitter. Meneer Demmers, Korten. meneer Tonen, meneer Paap, mevrouw Geurenson, meneer Metters, Korten. meneer Sandbergen. Er zitten, uh, Dit uh, agendapunt, en ik heb het dan over agendapunt 3, uh -huh. is nog niet klaar. Wij, wij zijn nu uh, bij het winterparkeren en we hebben D, E en F nog te gaan. Ik stel voor deze drie onderwerpen in ieder geval. Nog te behandelen. Goed, dat is een voorstel. En daarna zegt u: schorsen. Goed. Ik heb de indruk dat u niet helemaal de handen op elkaar krijgt voor dat uh, tussenvoorstel. Nee. Ja. Oh. Goed, ik ga... Voorzitter, wil je over... Voorzitter... Wil je over dat tussenvoorstel nog een rondje maken? Wat net gezegd is. Uh... Om, punt, om punt drie uh, vanavond wel af te ronden. Nee, ik denk dat... Uh, die, die paar moties, die kunnen dan de volgende keer ook wel. Dat lijkt me niet verstandig, meneer Metters. Ja... Uh... Er zijn twee uh, opties mogelijk en dat is vrijdagavond 7 november of maandag 10 november. Ik heb net aangegeven dat ik twee opties zie, vrijdag 7 november en maandag 10 november. Mijn voorkeur gaat uit naar 10 november, ja. Hein? Hein? Hein? Ik, ik ga, dames en heren, er, er zullen altijd mensen zijn die niet kunnen. Dat is het vervelende, de wethouder financiën is er ook niet. Uh, dat is ook helder. Nee, die heeft een week vakantie. Dus het is, het is toch een kwestie van uh, dat we proberen daar ruimte voor te maken. Ja, dus 10, 10 november, als ik dat proef aan de geluiden, is daar de grootste voorkeur voor. Voor de VVD onder volbouw, in ieder geval is er al één niet. Nee, maar dat, dat ik zeg, ik vat alleen samen waar de grootste voorkeur naar uitgaat. Ik, ik, meneer Kramer. Ja, voorzitter, ik vind deze manier hoe dit zo wordt bepaald, vind ik niet juist. Wat vindt u er niet juist aan? Nou, u, u doet twee opties voor, terwijl ik nog meerdere opties uh, zie. En we vergaderen nooit op uh, een, een maandag. Uh, dinsdag uh, zou in mijn optiek uh, beter zijn. En uh, de woensdag en anders uh, de donderdag nog uh, de hele week. Maar de maandag is gewoon echt uh, onmogelijk. Het praktische is dat een aantal gegevens moet voor 15 november worden aangeleverd. En dat betekent dat je een aantal werkdagen nodig hebt om dat te verwerken. Dat is de eenvoud van de gedachtegang die ik net met u heb gedeeld. En dan zou ik dinsdag de 11e met pijn en moeite misschien nog kunnen. Dan uh, gooi ik wat ik in mijn agenda heb dan wel om. Maar de, de vraag is even, ik hoorde net over de dinsdag ook van een groot aantal dat dat geen voorkeur had meneer Kramer. En we worden het niet 100% eens, hè? Soms is dat dan ook gewoon vervelend. De voorzitter, de voorzitter, de voorzitter. Dan... voorzitter, los daarvan of we het of allemaal wel of niet kunnen. Uh, maar uh, het gebeurt wel vaker dat, uh, ik weet het van paswerk, ik weet het van de VK. Het hoort wel vaker dat men bij de provincie even helft van, sorry, uh, door omstandigheden hebben we maar meer tijd nodig. En dan kunnen we wel tegemoet komen aan de wens van de Kramer om woensdag of donderdag te vergaderen. Zo is het. En, de, en ik weet zeker dat de commissaris van De Koning of, het, of GS euh, nou niet hier naartoe komen met een mitrailleur om die begroting op te halen. Voorzitter, ja. hm? ik, ik stel voor: aanstaande maandagavond of 10 november. Maandagavond is 10 november. Scherp. Wat ons betreft is maandag 10 november ook prima, voorzitter. Hoe wilt u de keuze bepalen? Laten we het daar eerst maar eens over hebben. Voorzitter, als u nu even inventariseert wie er op 10, 12 en 13 kunnen. Hmm. Wie kan er op maandag de 10e met goede wil? Meneer Demmers, dat is. Uh, Behouden ze de. Ja? Uh, op maandag de 10e kan eigenlijk iedereen. Uh, en de VVD zegt nee, maar dat proefde ik net wel een voorbehoud. Alleen meneer Kramer zei hard dat hij niet kon. Ja? Op dinsdag de 11e. Wie kan er op dinsdag de 11e? Dinsdag de 11e, uh, dat zijn 2, 4, 6, 8 mensen wie kan er op donderdag de dertiende of woensdag de twaalfde ook nog woensdag de twaalfde drie zeven donderdag de 13e, meneer Kramer ik verzoek u te blijven zitten donderdag de dertiende meneer Kramer ik verzoek u te blijven zitten. Dan wordt het maandag de tiende, acht uur. Ja? Dan schors ik deze vergadering en dank u voor uw inbreng.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 In Beverwijk is mogelijk een dode gevallen bij een schietpartij... in de buurt van de sportschool van topcrimineel Dick Vee en kickbokser Hans Nijman. Verschillende bronnen melden dat Nijman is doodgeschoten. Dick Vee zit sinds september voor zijn eigen veiligheid in de cel... omdat hij dat zelf wilde. Politie en OM hadden hem gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. Bij de schietpartij zouden automatische wapens zijn gebruikt. De politie en Koninklijke marechaussee zijn in de straat gezien... met kogelwerende vesten. De politie kan nog niets bevestigen. De inspectie voor de gezondheidszorg is al enige tijd bezig met een onderzoek naar de zorginstelling WZH in Den Haag. Dat zegt een woordvoerder. Het is de zorginstelling waar de moeder van staatssecretaris Van Rijn wordt verpleegd. De vader van de staatssecretaris uitte gisteren in het AD kritiek op de instelling. Die kritiek werd door de politiek opgepakt om de discussie over de kwaliteit van de zorg opnieuw aan te zwengelen. In Frankrijk zijn drie mensen gearresteerd die ervan verdacht worden drones boven kerncentrales te hebben laten vliegen. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat om twee vrouwen en een man. De drie werden opgepakt in de buurt van de kerncentrale Belleville-sur-Loire in het midden van Frankrijk. De afgelopen week vlogen er meerdere keren kleine onbemande vliegtuigjes boven zeven kerncentrales in Frankrijk...